met het nos -journaal. De organisaties van Bospop in Limburg, Awakenings in Brabant... en Wildeburg in Flevoland beslissen rond deze tijd... of de buitenfestivals kunnen doorgaan. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven... voor het oosten en zuidoosten vanwege zware onweersbuien. Elders in het land geldt code geel. De minister De Jongens staat bij de Tweede Kamerverkiezingen komend het najaar niet op de kieslijst van het CDA... zei hij in de talkshow op 1. De jongen wilde niet zeggen of Hoekstra opnieuw partijleider moet worden. Die moet zelf afwegen of hij het nog een keer wil doen, zei de jongen, die zelf een paar maanden CDA-leider was. Die functie bleek in coronatijd niet te combineren met het ministerschap. Hoekstra nam het toen van hem over. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens het persbureau DPA gaat het om meer dan duizend militairen en materieel. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn onder meer zorgen... over de mogelijke aanwezigheid van Russische waaknaarhuurlingen in Belarus. Oekraïne gaat de clustermunitie die de VS binnenkort levert... niet inzetten op Russisch grondgebied, dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt... om Russische troepen uit Oekraïne te verdrijven. Het gebruik ervan is omstreden omdat er bij een ontploffing... meerdere kleine bommen worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Breda heeft DJ Hartwell benoemd tot ereburger van de stad. Vlak voor zijn optreden op het Breda Live Festival kreeg hij de erepenning. Hartwell werd als Robert van de Koopert geboren in Breda en woont er nog steeds. Hij is twee keer uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. Het weer, eerst geregeld zon en droog. Het wordt 25 graden in het westen en 34 langs de oostgrens. Vanuit het zuidwesten onweersbuien. De zwaarste buien worden verwacht in het zuidoosten en oosten. Morgen overwegend een droog en vrij zondag, dan 22 tot 26 graden.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 Lieve heer, het man en vrouw geschapen, de een is zwak, de ander is sterk. De lieve heer, het zwak en sterk geschapen, dus Als het even kan, ja dan, als het hebben kan, ja dan, doen de vrouwen van het zware werk.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 Yes, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. Oh, laat ons gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet gaan we naar de reuze drast. Oh, de kermis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuze jij een zoet taak. Elke dag Maar ga nou mijn jongen Als pa je hier zegt Tot zo dan mijn Siska. En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn ladder Onder aan je raam Hoe gaan we naar de kennis In de stad Van de schiet en van de naar Het reuze rot. Oh, de kennis daar is altijd wat te doen En over in dat reuze ben jij een zoen gaan No Over en Siska Peters met Naar de Kermis. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam op 21 februari 1902... en al daarover leed op 3 november 1983... Het was een Joods-Nederlandse zanger. We hebben het over Heijman roept naam Bob Scholten. U kent hem waarschijnlijk onder zijn artiesten Bob Scholten. En hebben een heleboel leuke dietje liedjes gemaakt. Echt in 1931 zat hij in dienst bij de AVRO. Bij het orkest van Kovax Lajos. Van Louis Smit kreeg hij nationale bekendheid met liedjes als Omona. Goedenacht en weltrusten. Een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En u hoort hem nu Bob Scholten met Brain Eens een zonnetje.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 ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron En door me te verslapen, de trein is had gemist. Ik moet er niet aan denken, want lieve schat misschien. Wat ik jou heel mijn liefde dan nimmer meer gezien. Ik zag je voor het eerst op het tweede paron. In de zon op het tweede paron. Ik weet nog heel precies dat de liefde begon. In de zon op het tweede paron. Alles is toen met de snelheid hard gegaan S'avonds dus kusten hem bij elkaar bij.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 De rijpen groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen, mijn kop, maar geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze alleen de dan kort met de boodschap, boemel op. Zoek er dus zo op, die is zo vee, want een beetje zonneschijn, dat het toch Stapelaar, dat is om een maar als je boter op je hoofd blijft, dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van kan. Hé, hé, hé. Een hele beste vriend die de zon in het bemin Aan zich opvindt als een kind als je de zon niet prachtig vindt u brengt hem van de eens, zon zegt hij tot welke prijs Daarom zingt hij in het vaste met zijn hoofd tussen zijn ijs de zon, die is zo fijn Want de beetje zonneschijn, dan komt er zijn Dat al aan de zon behoudt niet op de huid Maar als je wolken Zoek de, zon. De zoek de zon, die is zo fijn. maar is die fijn? Want een beetje zonder zijn, dat moet er zijn. Stap wel aardig zomer om je hoogte heen. Maar als je boter op je hoofd blijft er dan maar liever. Uit. Wil je niet dat ze een beetje maar leeg? Je moet je me weten wat er van. Komt. Hey, hey, hey.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 En haar artiestennaam is Willeke Alberti. En uh, ze was de, het oudste kind van de zanger. En uh, bracht een groot deel van haar leven door bij haar grootouders in Arnhem. En op 11 jaar geleden debuteerde ze in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958. Zegt Papi, ik wilde u vragen. En u hoort er nu Willeke Alberti met Die Zomerdag. Die Zomerdag. Zijn allermooiste mooiste lied. Ik wist niet wat me overkwam. Ga alleen in de stad, dan steek ik altijd over op een veilig zebrapad. Maar als mijn vriend wil stoppen en vragen om een zoen, dan zeg ik altijd duidelijk. Nee, niet zoenen op zebra zebrapad, al lijkt ik je dat, het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op zebra zebrapad, dat mag we. Ze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 ons was de hemel blauw Die mooie dagen met jou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 Moest van mogen vinden. Dat is de laatste trein naar Rotterdam, Dat weet het de kleinste kind. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord. De dag die uit naar Ajax, feijenoord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit, wel Ajax, feijenoord. Zelfs als het club wint, roept hij geen joeg. Hij. Met zijn voet op de treplank voelt hij zich pas blij. Weet je wat de op het mooiste van mogen wil? Dat de laatste. Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord. Father.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 Lene Jongewaard hoort u met uh, Komkees. Komkees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Komkees, we kijken kalmjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk. Laat ze er gang maar gaan. waait weer voorbij geleidelijk aan. Donkere dagen, pokken en vlagen tegen spoed.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 Duurt nog een jaar of wat, omkees, dan ben je het eindelijk zat. Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaardenvlad, daar ga je dood.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 Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat weet ik helemaal niet. Een spekplap zonder spoertje is als een... Uh, Kom op. Is als een... Had uh, je al moeten rijmen? Een, spek, een spek. baby zonder boertje. Maar. Op de potje past een dekseltje. Een bruidje zonder sluien. Koe zonder uien. Op potje past een Nee! Wat dat nee. is niet goed, hè? Je, je moet een glittertje slaan. slaan. Op het woord O. Oude, wees het niet hè? He? Dat Die moet je toch weten, dat is in ons. Of neem een satéetje zonder pindasaus. Uh, en dat is precies hetzelfde als Beerlijk zonder dekseltje. Nee. Is nee. dit? De, nee. De eerste oh. Remen. Oh. Oh. zou zonder Driesman zijn. Gelijk als Albert zonder heen. Oh. Zonder boutje, Romop zonder houtje. Daar gaan we. Op dat ja, potje paste. Dekseltje. Ja. Nou en bakker, bakker zonder bruin brood. Uh, Luier zonder plaasgoot. Uh, Op dat potje paste. Dekseltje. Een camping zonder tenten. Caranza uh, zonder zitten Op dat potje paste. Dekseltje. Ja. Ja. En weer zonder Turfschip zonder teug. En dat is precies hetzelfde als een olifant zonder. Oh, wat moet ik lachen? Alleen mijn vijver zonder vis. Of een manneke zonder. Zo, oh, al die dingen horen bij elkaar. De Belgen zonder Ukko. Uh, eh, Vraag zonder ze. Ja. Op ieder potje pas het. Ja. on my bumble, I'll be damn Ja, dat moet je zeer doen nou, vind ik, hè? Ah, oh, jongens, stel je niet zo... Ja, moet als, sla, als je zoveel slaat, als je slaat, gaat dat schrijnen Dan natuurlijk. moet je ja, zo hard slaan. Dus ik sla ja, ik nu even niet meer. meer, Ik sla even over. Kan, over kan het ik ook, even kan even ik even overslaan? Over. Slaan maakt ja, niet uit, jammer, maar... Oké. Okay. Slaan gewoon Gaan niet we. dat stijg ik net tegen. Kan je weer? Op? Ja. Een tv zonder reutje. Oh, mijn zonder een neutje. Op Pieter, pak je vast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 Zonde eigenlijk maar, hè, dat we het niet meer doen van mee, die deksel. Ja. Maar ja, het doet ze dus Ja, je kunt doe het niet allemaal. Doe het doet ze doe doe doe doe doe dus doe dus Je doe kunt het niet doe doen. doen. Nou, wacht, wacht. Gezeuren over dat ze. Ja, is een goed idee. Ja, ik nou zo doe. Dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het De niet natuurlijk. Dat lijkt me een stukje. Dexeltje, Dexeltje, daar speel beelaar, heel ja. laat van ja. aan de veldje, ja. gaan we weer. Perfect. Perfect. Ja. De heide zonder hutje. Stop aan de bord. Oh, het <lacht> daar valt je basten. Dexeltje, een vogel zonder veren. En dan komt hij en hij kan Een auto zonder motor Een boterham zonder boter Ja Hoppie, daar wat je vast. Ja, hij springt zelf op een schoot. Hij ja. zei. broer zonder zijn brommen, mee zonder zeg kom Al die dingen horen bij elkaar. Voelt je wat in je broek? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat het tegen vieren, zoals morgens tegen vieren Omdat het dag was echt gezellig was Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen En kwam het altijd heerlijk onverwacht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 Want je was in je vroeg Is de nacht niet lang genoeg de nacht is altijd veel te kort Omdat het tegenvieren, zo'n morgens tegen vieren. Omdat het dan was en gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een late. Ik had al lang gehoord op de hoogte tijd Maar al die kreten mochten toch niet vaten Er zaten alweer mensen aan het ontbijt We zongen voor de laatste maal een carnaval-refrein En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein En die zei En die zei Is de nacht niet lang genoeg, is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, vandaar de tegen vieren, zoals morgens tegen vieren, vandaar ik dames en jezelf hoort. Vogeltje, wat zingen goed, is de nacht niet lang genoeg? Zal ik veel te kort. Vandaar het tegen vieren. 1 Zoals morgen tegen 4-1. Vandaar het kast. Zal te veel te Ja, dat was Toon Hermans met Vogeltje. Wat zie je vroeg? Nou, voor Roedie nog een plaatje van André duimen. Op ieder potje past een dekseltje. En dat was uh, live van een programma met uh, mevrouw van Gort. En die andere man. Ik weet even hoe die heet.